Goeiemorgen! Goeiemorgen allemaal! Dames en heren. Ladies gentlemen. and gentle Opgelet. Op Uit Het centrum van Nederland.

Het centrum van de stad met de hoogste territorie van ons land. i s hier, Studio Beeldstraat. Ja, dames en heren. Daar zijn we dan,、hè? Studio Beeldstraat. Zoals elke week weer gezellig. Ja, u kunt、uh, ons ook、uh, volgen、hè? tegenwoordig op.、Um...

Op Ustream en、uh, voordat u ga, gelijk gaat gillen: van... daar zit reclame op! Daar zit reclame op! Niet, niet gelijk gillen, want als u goed naar d e t web g e d o e g a a t kijken, dan,、uh, dan ziet u dus、uh, dat er een code in staat dat je kunt een,、uh, een anti-reclamegeval、uh, installeren op je browser en dan.、Uh... Oh nee, ik ben.

Nee, even niet. Ho, ho, ho, stop nu niet. We zijn net online. Even niet, even wachten. Herman,、eh, kan er? ik, ben net, ik ben net binnengevallen. Hallo? Even wachten. Nee, nee, even stoppen nu. o Ho, nou. Het gaat weer helemaal mis, mensen. Stoppen, niet bellen. Zo.、Uh, ja. U kunt me zien op de, de stream. Uh, Jezus. Uh, ja.

Het is wel lekker gammel, allemaal. Uh, ja, uh, ja, ik ben daar zichtbaar. Hallo, beste mensen. Ik zou zeggen: ga er naartoe. Je kunt、uh, een ad b l o c k e、uh, n adblokplus.org.、Uh, c、uh, Ik zal hem nog even.、Uh, ja, ik zie het. Gaat,、uh, het is druk op de chat. Er zijn nu acht kijkers, maar er zijn veel meer luisteraars. Ik zou zeggen: tegen de luisteraars: ga naar w w w u s t r e a m t v

En dat is dus、uh, als volgt: www.ustr.eam.tv, schuine streep, channel, c-h-a-n-n-l, en l e dan schuine streep, en dan studio, en dan een gewoon minnetje, dus geen onderscore, studio, en dan beeldstraat. En dat moet lukken.

Ik zie net op de chat dat het、uh, aardig vol zit. Ik ga zo ook even de chatters、uh, oproepen. Herman, als je me hoort, ik zie je niet in de, in de lijst staan, maar je wilde me wel bellen. Het Ik s een beetje, i zit met een、uh, televisieuitzending.、Uh, tenminste, zo zou ik dat kunnen noemen.、Uh, zoiets, en ik moet dat allemaal nog even uit, uitzoeken. Dus kunnen we even later bellen, als dat goed is? Ja,、yeah, dames en heren.

Goed, u kunt dus Adblock Plus, kunt u dus,、uh, dat staat ook in het venstertje van Ustream. En als je dat doet, dan zijn alle reclames weg. Weg met die handel. Ik zie dat、uh, Zem is weggevallen, dus die, zijn verbinding die ligt,、uh, die ligt plat.、Uh, ja. ja, dames en heren,、uh, laten we maar beginnen met een liedje of zo.

Op een of andere manier、uh, wil het niet zo werken van...、oh! <laughs> Wacht even, daar zijn we weer. Hé,、hey, Bijla is er ook binnengekomen. Ja. Nou, hartelijk welkom, Bijla. Ook in de chat, hè. Dus、uh, ja, het is hier een beetje rommelig op het moment, hè. Want、uh, ik weet nog niet helemaal hoe dat werkt. U kunt、uh, meekijken. Ondertussen draaien we lekker muziekje.

C'est C'est De partie n'importe Even kijken dessous dessous En des si si chantant bon bon où Boî De dit petit chansons rien nou 最高 i 高で、最高で、最高で、En voyant

r e s o l、uh, uh, v、si bon ja. Ja. Browser, uh, prima

◆よう。◆そう。◆そう。◆そう。◆そう。◆そう。◆そう。◆そう。

De chat op ridderradio.com. We zitten dus op www.ridderradio.com, de enige originele. En u kunt meekijken op y o u t u b e a l s u meer informatie wil weten, mailt u me dan. Als u voor volgende week wilt zien of wilt kijken en u komt nooit op de chat, kunt u mailen naar s t u d i o b e e l d s t r a a t d u a t dus apenstaatje, r gmail, gmail.com. Dus studiobeeldstraat.gmail.com.

Allereerst wil ik、uh, de operators bedanken. CPR, CPR,、oh. CPR Red Red. <laughs> en CPR, CPR en DreadRad. En dan wil ik welkom heten Anna, Bas, Baila, Bibeb, Dirk Tech, Druid Donoff,、uh, Guus, Joost, Kim, Linda, Monique, Roos, Sunset, Jepsi staan. Maar Zem zie ik niet, dus, maar ik weet dat hij luistert. Dus、uh, dat bericht kreeg ik net door op mijn social media.

b a e s s i b a n b l e s s i Ja, en dan zitten nog een,、uh, heel veel、uh, mensen op de, op de chat. Dus. Uh, van. Uh, ik krijg berichtjes binnen die ik daar niet binnen wil hebben. Dus die verwijder ik gewoon even. Goed. d a a r zitten acht guests. En dan hebben we Bibab ook en de viewers nog. Dus.

Elf kijkers hebben we maar liefst. Ja. Ik zou zeggen. Luister naar dokter Anders P. Zij was geboren in Den Helder. Zij was f a t s l i j k met een kus.

En van de v l i e r i n g tot de kelder was alles helder bij haar thuis. Zij had w e e h e l d e r blauwe ogen, zij lachte met een helder lach en hield ook heldere betogen. Geen wonder dat ze helder zag. Ik zie, ik zie, zie wat, wat jij niet ziet. Ik zie wat ligt in uw. uw verschiet. Een erfenis, een donkere man, ik weet er alles van.

ハッシュ

Zij wist waarvoor ze zich moest wachten. Het water zou haar noodlot zijn. Dus meed z e meer en m e e aan krachten. Het bad, de brandweer en de Rijn. En desondanks, het zal u spijten, verrast h eenmaal h a r de dood. Doordat zij haastig moest ontbijten en stikte in een waterboot. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik zie wat ligt in uw verschiet. Geen erfenis, een donkere man. Ik weet er alles van.

・次は、私たちは何も分からない。

Met,、uh, ja, ik heb hier een,、uh, een mascotte, een echte, dat is Ferdinand. En dat is de mascotte in deze uitzendingen. Ja, die hoort er een beetje bij. Dus,、uh, ja, gezellig. Ik hoor dat het blanco beeld is. Misschien zijn er zijn,、uh, op dit moment 13 kijkers. Dus, en,、uh, ja, die hebben toch allemaal beeld. Dus, ja, ik zou zeggen.

Volgende keer beter. Gewoon kijken en opnieuw proberen. Waarschijnlijk is het druk op de streamer. Nou, ik zou zeggen: u kunt allemaal bellen. U gaat naar Skype. En dan heeft u Studio Beeldstraat. Voegt u gewoon één woord aan elkaar. Ja, we gaan lekker naar een nieuw liedje: Blue Hawaii. Ja, j e p s y Star.

Het moet ook werken. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn, Chatters. Hartstikke leuk. Sam, kom je ook nog op de chat? En kom je ook nog bellen? Joost kan me inbellen. Je kunt allemaal inbellen.

There should be love じゃあ、い o、uh, er、<night> m <And some S 1> Ja, dames en h e r e い。

Dat is de originele zender. Al jaren, jaren, jaren. En voor de browsers, vergeet alsjeblieft die vervelende Internet Explorer. Ga gewoon naar Fortale Gebruik gewoon Firefox of Google g e w o o n Duizendmaal beter. En、uh, je kan er van alles mee. Je kan allerlei apps toevoegen en dat werkt veel beter. En je kunt ook de reclame eruit halen.

Volgende week zal ik even een, een linkje aan CPR doorgeven. Of ik heb dat geloof ik al d o o r g e v e n Misschien kan CPR, als hij achter de knoppen zit, dat weet ik niet. Kan hij dat even doorgeven? Dan、uh, kunnen mensen. 12 viewers, leuk. Hartstikke leuk. Hartst, hartelijk welkom. MUZIE、ja.

Ja, dames en heren. Ik s t e u r er gewoon een op. Hartelijk welkom bij w w w r i d d e r r a d i o c o m Studio Beeldstraat. Ja, ik zou zeggen: gebruik dat vreselijke Internet Explorer van die vreselijke、uh, worstenmaker uit Amerika gewoon niet. Gebruik gewoon een echte browser, Firefox、ofzo. of zo、uh, of Google Chrome.

Dus geen enkel probleem. Ach, kijk, Bas geeft al een link door. Geen enkel probleem hier. Ja. ja, dames en heren, ik weet niet hoe het met u is afgelopen week. Maar,、uh, ja, welbewogen weekje ook in de politiek. Ik zal hier eens even de geluidsinstellingen controleren. Want volgens mij spring ik af en toe helemaal door. Het rood.

Ja, ik weet niet of pap's en man zo kijken. Hans, hartelijk welkom. Pa en ma ook. Dank je, Wila, dank je wel. Ja, Het zit weer helemaal vol, de chat: zowel op、uh, de Ustream chat als、uh, op de IRC chat.

Um, ik zie alleen s e m niet, ik weet dat hij er is en ik weet dat hij luistert, w a n dat kan ik hier zien. In mijn social media, jawel, kijk eens. <laughs> Overal,、uh... je kunt dus bellen op、uh, w i l a ook. Iedereen kan bellen op s t u d i o b e e l d s t r a a t h u p p e l d e p u f weet ik het. Oh nee, dat gaat op Skype. Je gaat gewoon op Skype en dan voel je gewoon door.、Uh, Studiobeeldstraat, ja, dat is al. Nou,、ja. nou er gaan straks ook weer gezellig mensen in de acht. Daar komt Sam alweer binnen op de chat. Gezellig.

Het、uh, chatten doen we het liefst gewoon op r e d r a d i o c o m want、uh, ja, we gaan niet, uh, ik, ik ga het in ieder geval niet bijhouden op de Ustream. Dus als u、uh, wilt luisteren naar www.redderadio.com, dan kunt u naar de chat en dan kunt u daar chatten. Wat er op die andere chat、uh, gebeurt, ga ik niet、uh, in de gaten houden. Want het is wel dankzij dat、uh, deze twee heren, CPI en Redwood, toch weer iedere keer bereid zijn om die uitzending voor ons、uh, te verzorgen. Ja...

Ja, dat was de African Wals. Wie kent deze nog? Van Joost de Draaier. Dames en heren, in deze studio mag wel gerookt worden. Ja. Ja, dat doen we dan met zo'n apparaatje.、Hè?

Want、het is crisis, helaas. Kunnen we geen、uh, sigaretten?、Oh, e sigaretten zijn te d u r e n w o r d e n Al e、uh, e hele tijd. En、nee, ik ben er heel blij mee. Ik zou zeggen, proost. Ik weet niet of pa ook aan een wijntje zit.

Leuk, hè? Hij is zo grappig. Zie o g r a p p g z i je, l e u k hè? <laughs>、uh, ik hoor net van hij zit weer flink te zuipen. Nou,、uh, ik zal even iets、uh, uit de lucht halen.

Want、uh, ik drink alleen maar op zaterdag en de rest van de week drink ik niet, dus dan mag het ook, hè? <laughs> ja, dan wordt gelijk gereageerd, hè? t h t s it. Hartelijk welkom CPR, Dread, Dread, Anna, Bas, Vaila, Bibep, Dirk t e c h Drew Dono, Guus, Joost, Kim, Linda, Monique, Roos, Sunset, j e p s y s t a r en Zem. En natuurlijk ook alle stille luisteraars. Hartelijk welkom, hartelijk wel. Ja, hier zit een microfoon.

Ja. Nou, ik zou zeggen, jullie mogen inbellen. Zoals vorige week en de week daarvoor en die week daarvoor en die week daarvoor. Af en toe kon ik niet bij benen. Wie b e b je? Mag ook als eerst hoor, dat doen we nu alvast je recept. Mag ook. En Herman mag ook inbellen. Dat kan nu. Dus、uh, Net was het even niet mogelijk, Herman. Sorry.

Ik krijg weer wat binnen via social media. Even antwoorden. Ja, het is niet alleen、uh, de Ridderradio-chat waar ik、uh, antwoordjes op krijg, maar ook op、uh, Skype en op、uh, WhatsApp. En,、uh, okay, ik raak er een beetje moe van. Heb je, heb je dat nooit, dat je moe wordt van jezelf? Nou, ik, ik kan me voorstellen dat mensen moe van me worden. Want ik ben ook wel moe van mezelf, als ik mezelf verhoor.、Sorry.

Nou, eens,、uh, voordat ik het vergeet,、uh, Jepsi is daar. Hallo, lieve schat. Je bent er ook weer. Wat leuk. En、uh, ik zou zeggen.、Um, uh, kom weer eens met een leuk、uh, muziekje aan. wat ik weer in de uitzending kan、uh, uitzenden. Dat zou ik fijn vinden. Dan kunnen de mensen jou weer eens horen.、Hè? Dus、uh, dat is leuk. is altijd leuk.

Ik heb begrepen dat meneer Rad ook weer in het land is. Die is een tijdje op vakantie geweest, geloof ik, meneer Rad. En、uh, ik, heb, ik had een mailtje van hem gekregen dat hij wel weer in de uitzending wilde komen. Dus,、uh, Nou. Er gebeurt weer van alles. Nou, u kunt bellen, hè? Oh, oh. Ja, nou, ik.、Uh,

Ik moet zelf even bellen, want de persoonlijke kwestie zegt bij a l m a a r Dus dan doe ik dat even.、Yeah. Oproep mislukt, wat krijgen we nu? Leven de digitale techniek. Hou er nou eens mee op! Bezet? Wat nou bezet?

Lever de digitale techniek. Nou, opnieuw. Misschien werkt het nu wel. Ja, het zit ook helemaal vol, die verbinding. Maar in ieder geval hebben we deze week geen last meer、uh, van het gezeur, zullen we maar even zeggen. We zitten voluit, zonder enig probleem. w e zitten hier m e t drie、uh, computertjes nu.、Dus.

Joost, ik zie je niet. Ah ja, hier.、Ja. Oh. Nee, stop. Oh, wacht. Stop. Oh, oh weg ermee. Oh, wat een gedoe toch, die mobiele telefoon? s、oh, Bel me nou even zelf. Oh. <laughs>

h e werkt. e b weer een sigaret. Hallo?、Yes. Jezus! Hoe klopt? U knalt binnen. Hallo? Goeiemiddag. a Ja. Er vallen wat kijkers weg in e é n keer. Ik snap ook niet hoe dat kan, maar de verbinding is hier perfect, hoor. h i e is heel slecht. Oh, vertel.

Ik heb je drie keer gebeld en er werd niet opgenomen. Eén keer kreeg ik een antwoordapparaat. Oh, nou dan zijn ze weer bezig. Alleen het heeft geen invloed op de uitzending. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik hoor niet dat ik in een live aanwezig ben, laat ik het zo zeggen. Anders hoor ik meestal nog eventjes een retour, maar die heb ik nu niet. Nou, dat is toch goed? Jawel. Ja. Dat is tenminste beter. Ja.

Ja, dames en heren, u kunt allemaal kijken op y o Ustream TV. En ik zal uitleggen volgende keer hoe u kunt kijken zonder re reclame. Joost, hoe was jouw week? Slecht. Vertel, heel eenzaam. Eenzaam? Ja, heel triest en eenzaam. Ik heb zelfs h e m nog moeten bellen v o o r de eenzaamheid op te lossen voorbij.

Oh, oh, oh, hij was eenzaam. Ja, klap er nog maar even voor. Ja, vindt die kok, ja. ja. Heel erg. Oh,、uh, Joost, we hebben een bulletin moment dat je luistert. Guus is een van onze vaste gasten. Kom zo bij. Hij z e f t ook een e i g e n p r o g r a m m a Oké.、Okay. Luister daar ook eens naar op w w w r i d r a d i o c o m Al maandag is Guus storen van 10 tot 11 met natuurlijke tijd.

Op dinsdag is hij bij Opa Junior aanwezig. Van 7 tot 8 in het programma Peace on Drugs. Donderdag is er Dierlijk Genot. Met Daan en af en toe Herman. Van 10 tot 11. En dan is Guus er ook bij van 11 tot 12. En dan op vrijdag, around midnight, heeft hij het programma van 11 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts. En dan zit hij de volgende dag waarschijnlijk ook weer bij ons. Radio.

Beeldstraat. Ga er ook eens naartoe en kom vooral vaak terug op www.riderradio.com. Ja. Zo is dat. i e t Ja. Zo, daar zijn we weer. He? Oi, ja. Het、ja. was een hele trieste week. Ja, is dat zo? Ja, ik zit helemaal alleen. Goed. Mijn, buur, mijn buurvrouw. Mijn buurvrouw, ja? Ja.

Zit je in Turkije? Ja. Heeft me helemaal alleen gelaten. En daar zit je mee? Ja, maar dat is n o g niet het ergste. Nou, vertel. Een buurman. Ja? Israël, daar betaal ik momenteel de pensionkosten e voor. En jij ook. Oh, waarom? Kunt u dat uitleggen? Dat、ja, kan ik ja.

Oh. Hij zit in een, een hotel hier in de stad. Ja, ja. En een hotel heeft geen raampjes. Wel een deur, maar geen <laughs> raampjes. Zit hij in jail? Heeft u daar ook een Nederlands woord voor toevallig? In de bak, in de baaius, in de gevangenis? Ja, voor drie maandjes al. Oh? Dan、Wat? vond een meneer met zo'n zo, zo, zo wit befje aan. Dan vond het、er、verstandig dat hij drie <laughs> maanden in het hotel bleef.

Ja, wij noemen dat hier in Utrecht Hotel het Wolfje. Omdat nou, ook... zoiets, maar dat hebben wij hier niet. Nou, echt een hotel, echt een hotel is、Wat? dat natuurlijk niet, hè? Ik bedoel. Nou, het, het heeft wel goede gevolgen, hoor. Ja, voor jou. We zijn nu bezig met een straatfeest te gaan organiseren. <lacht> <lacht>、uh, ja, dat is een g o e d、ja. e De buurt is het zo eens en zo blij.

We wachten nog tot de buurvrouw terugkomt uit Turkije. w、oh, a ben jij erg? Waarom... Nee, het is echt. Is het echt waar? Het is echt waar wat ik je vertel. Nou, kijk, het is natuurlijk een gein waar ik ervan maak, je kent me.、Mm -hmm. En m i de buurvrouw uit Turkije, z ik t i gun het ze van alle, van alle kanten. Want、uh, lieve mensen, heeft vorig jaar een hartaanval gehad en durfde nergens meer heen. En dat ze nu naar Turkije is, vind ik fantastisch. Ja? Ja, nee, dat begrijp ik. Nou,

En die teer beminde buurman, daar moet je eigenlijk geen woorden aan vaar maken, want dat heeft wel geld genoeg gekost. Ja, dat heb ik begrepen. Ja.、Nou. Het is zo dat、uh, andere buurman mij zegt: God, nou kan ik eigenlijk een nieuwe auto k o p e n Ik zeg: Nou, d a n zit ik、er、ook aan te denken. <laughs> Hoezo? En zeg,、nee, nee, leg, leg, leg dat eens uit. Nou, die m a n e e r was zo vriendelijk om al lekker kras op mijn auto's te zetten. Oh, wat een idioot. Dat is een van de dingen, ja.

En, en dat is waar, in welke contrarie hoeft geen plaats te noemen, maar is dat in het zuiden des lands? Ja, geen Limburg, hè? Nee, nee, nee, maar Zuid-Brabant,、ja, no Noord-Brabant. De... Waar is dat? De, de, de Limburg is het,、uh, het, het buitenlands gebied van Nederland, is dat?、Oh, ja, leg dat eens uit. Nou ja, Limburg, dus dat telt toch niet mee? Je niet? <laughs> wat is er mis, Jij... mis, mis, mis met、uh, Limburg?

Je、ja, a kunt beter zeggen wat er is en niet mis mee Dan kan ik t o c misschien nog iets opnoemen. <laughs> wat ben je cynisch? Nee, ik weet niet dat、er、iemand nu boos wordt en ik kijk straks op een donder. Oh, z e m u, u kent hem. <laughs> maar, maar, maar die is niet echt limbo hoor. Die is helemaal,、uh, helemaal geïnboerd.、Ja, die heeft hier allerlei inboegingen gehad hier al. g e ï n In g e b u r d Ja.

Ja, ingeboergerd.、Ja. Ingebo Ingeboerkaard. <lacht> e Nee, maar dus met andere woorden, het is een heel, heel. Ik zei in het begin dat het een erge week is geweest, maar we zijn er heel blij mee. h i e ruiten r ingooien,、uh, deuren instampen, rolluiken vernielen, zo ging dat maar door. Oh, en, en,、ja. en, nu, ja. en nu eindelijk is de actie ondernomen. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd?

De meeste ellende meer dan een jaar lang. Oh. Nou, dat heeft wel even geduurd. dus. Maar uiteindelijk is er wel een oplossing gekomen. En dan maar hopen dat hij geen repressages、oh, neemt. Nee, n e Heeft hij zelf hard aan meegewerkt? Ja, maar dan maar hopen dat, hij,、uh, dat er geen repressages komen als h i e m a n Nee, absoluut niet. Die komt niet meer terug. Oh. Hoezo Want, niet? De, zo duidelijk is het.

Nou, het is nogal gebruikelijk als je een huis hebt en je de hypotheek betaalt. En a l s je dat meer dan een jaar niet doet, dan heeft het、ja. toch een goede consequentie. s ja, ja, ja, ja. Ik zie dat、uh, Floris binnenkomt. Hallo, Floris. Welkom. Floris, je kunt meekijken. En als er.、Uh...

En als je advertenties hebt, kun je die weghalen door een Adblock Plus. Dus dan heb je geen advertenties meer. Dus we gaan、uh, in de uitzending en op de chat niet meer zeuren over advertenties. Je neemt gewoon Google Chrome. Of uh, uh, die neemt, uh, uh, hoe heet dat?、Uh, Firefox. En dan heb je、er、geen last van. Oké.、Okay. Maar goed. En, en hoe je bent.、Staat、hij binnen. Je, hè? Staat hij binnen? Of Floris zijn paard in de gang heeft gezet? Nee. Nee.

Een stuk normaal. Dat is Ridderflores waar je het over hebt. h Oh, e is e t e zit achter de Ridderflores, w a s Nee, dat、ja. niet. We hebben zes、ja, viewers. Nou, nou, nou. Gewoon als er nou reclame komt, zet gewoon. Het, als je nou gewoon luistert, dames en heren, via de, de Ridderradio en kijkt via Ustream, dan gaan die reclames vanzelf weg. En volgende week,、uh, dan doe je gewoon Adblock Plus. En dan heb je er geen last van. Oké.、Okay. Ja, hè? Acht. Ja. Grote beest, hè?

w Ik e i heb nog een speciaal een privébezoek voor jou. Oh? h m、mm -hmm. jij, jij zou nog een keer contact mee t m opnemen zodat ik iets naar je door kon sturen. Och, dat is waar ook. Oh, ik heb me ges. Met, met, met scheren heb ik me. Heb ik me v e r w o n d Ja. En nou heb je, heb je dan rood haar nu? Van scheren? Nee, ik heb、uh, van die irritatie-dingetjes、uh, o p me. Nou、nee, oh, j goed. Ach, jongen toch? Ach.

n o toch meer voor jezelf k e zorgen. Ja, Hoe is het nou met je infuus? Ja, daar t weet je, d hoef ik zaterdags niet meer in. Nee? Dus、nee. Studio Beeldstraat、uh, werkt wel. Ja, ja, ja, ja. ja. En ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn glazen bol, hoef ik ook helemaal niet meer in te kijken. Want、uh, dat ik <laughs> allemaal van af. Van alle gekke dingen. Ingestraald zout, nou dat heb ik op de weg gezond. Nee, we schieten. Oh, die chat zit、ja, helemaal vol, je, dames en heren.

Ja. ja. Jij zit met mij te praten, niet met de s h i t dan moet je tikken. Ja, nee, ja, hallo, dat hoort er natuurlijk bij, hè? <t x2> <t x2> <t x2> komt s e m ook nog in de o p o p o p uitzending? Ik Nee, m a a n dat s e m nog gaat bellen. En Bibeb nog g a a t bellen. En Bijla nog g a a t bellen. Herman was te vroeg, helaas. Want ik zat net in mijn announcement. En toen was Herman twee keer over. Maar ja, sorry, Herman. Je kunt wel bellen. Maar dan moet je even wachten tot ik een beetje mijn ei heb gevonden. En dan geef ik aan dat je. e e r e t e r d e e g e n t

Herman zit in Nieuw-Zeeland. ja. Zo, z e g t Ook goedemorgen, Herman.、Hmm. Goedemorgen, ja. Die zit nu、dat、aan het ontbijt, het is zo... denk ik. Een uur of half vier, half vijf, wat is het n e e nee, nee, nee daar is het ochtend nu. Ja, d a t is half vier, half vijf is dat. Maar ja, daar is het winter bijna. Nee, maar het is daar、Heren、geloof ik een uur, een uur of negen of zo uit mijn hoofd. Ja, ik kan het wel n a a r gaan zoeken, maar daar heb ik nu even geen zin in. Dus.、Uh...

Ja. Lijkt me, maar goed, dat kan. Maar de, een warme dag voor Herman, in ieder geval. Want het wordt daar frisser met de dag. Nou, het is hier ook niet echt warm geweest, moet ik zeggen hoor. Nee, ik had het over Nieuw-Zeeland. Ja, nee, dat klopt. Maar daar is het dus、uh, winter. Ja, dat bedoel ik ook. e r wacht, het strooit. <laughs>、ja. ja, d、uh, Ja, dat is leuk. Ja.、Hm.

Ja, we gaan luisteren naar Liza Minnelli. En、uh, wie? Liza Minnelli met een cameraman. e Dit in die Lisa gewoon? a n d e r s denk ik dat ze lui is. Liza Minnelli. w f e e f t ze beestjes? Geen idee. Ik,、uh, ik zou zeggen, Joost, tot volgende week. Ja, en contact me, please. Is goed. Hoei. e e n veel plezier. g o e d e o r g e n Dank je. Doei. Doei.

Knitting the book and the broom, it's time for a holiday. Oh, life is a cabaret, o l chump. So come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come go that hard start, c e l e b r a t i n g Like this, why your table's waiting. Knitting some p r o f h e t s

「ティーティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティーティー」「ティーティー」「ティーティーティーティーティー」「ティーティーティーティーティー」「ティーティーティーティーティーティー」「ティーティーティーティー」「ティーティーティーティーティーティー」「ティーティーティーティーティー

レイレイレイレ He イレイレ t レイレイレイレイレイ s イレイレイレイレイレイ

t o this very day, I remember how she turned to me and said, <laughs> What good is sitting?

Come to the cavalry, and as for me,、ha! and as for me, I made my mind up back <laughs> in c h e l s e a When I go. <laughs> oh oh oh

Yalla, yalla, l a l l a yalla. My n e is a c a b a r e t on j u m p It's only a c a b a r e t on j u m p And I love a c a b a r e t Yeah, that was it,、uh, Liza Minnelli. Yeah. <laughs>

Dank je, s y p e r Dank je wel, c y p r Lieve c y p r c a p r i p r Hartstikke leuk dat je meekijkt. Dank je wel. Ja. Eh h Eh h

Ja, CPR, de moderator, die het toch weer iedere keer mogelijk maakt、hè? dat we er toch in i eruit zien. Ja, even een applausje voor CPR. Zo is dat. Ja, dat doet hij toch maar iedere keer weer, hè? Ja, dat vinden we toch wel fijn. Ja. gaan we naar een, een heel mooi barok muziekje luisteren. En、uh, ik weet niet of paps en mams nog zitten te kijken, Hallo. En、uh, die hebben het toch maar mogelijk gemaakt dat ik muziek heb kunnen studeren, hè? Want.、Uh,

Die hebben er wel voor gezorgd dat e e n mooi orgel bij ons thuis stond. Ja. En papa was ook altijd druk op de accordeon en het orgel. <laughs> Ik zwaai terug CPR. Ze heeft e n hele lieve ouders. Ik heb mijn moeder ook een bosje bloemen gestuurd. Ja. Schatten van mensen. Echt gouden mensen. Echt waar. Mag wel eens gezegd worden. Ja.

klopt dat、uh, die lapjes die je ziet, de lapjes, dat zijn Tibetaanse monnikenvlaggen. Hier, zie j e het.、En、even kunnen zien. Dat zijn van die vlaggetjes. Ja, het zijn Tibetaanse monnikenvlaggen. We gaan weer even lekker luisteren. Jamendo.

Nee hoor, c i p j a je mag altijd onderbreken.

Dames en heren, u kunt inbellen. Dit is www.ridderradio.com. De originele,、hè? laten we er even wel van wezen. De originele. Ja. Sinds mensenheugenis, e é n van de eerste internetradio's, wist u dat? Dankzij、uh, CPR, en DreddRed en Willem de Ridder zitten we hier. En ik hoop dat Willem、uh, misschien ook wel meekijkt.、Hè? We hebben inmiddels 13 luisteraars, dus wie weet. Als... Maar meestal is hij op zaterdagavond druk, begreep ik. Jammer.

Nou, misschien heeft hij e wel een keer vrij en kan hij eens meekijken.、Um, ik zal even duidelijk zijn. Roos, als je、um, gewoon via Google Chrome of Firefox kijkt, dan installeer je AdBlock Plus. Heb je helemaal geen reclame meer? Fantastisch. Ook niet allemaal van die kleine frutsel-dingen. Ik zie je.、Uh,

Oh, de slow chat. Ik zal even,、uh, wacht even. Ik snap al wat dat is. Zo、uh, gaat die sneller.、Uh, beste chatters op de Houston chat, ik volg jullie niet. Jullie kunnen nu sneller praten. Maar de werkelijke chat zit op www.ridderadio.com. Zij die het toch iedere keer mogelijk maken om gratis te kunnen uitzenden. Dat mag wel even gezegd worden.

I'm gonna go get some

Dit is trouwens allemaal wat ik draai. Is allemaal、uh, muziek die gewoon gedraaid mag worden onder elke omstandigheid. Dus、uh, geen rechten, het is dus rechtenvrije muziek. Ik weet niet wie uw streamer is, maar.

Zo. Goed, d a n zijn we weer. U kunt weer、uh, zometeen bellen in de uitzending. Joost hebben we al gehad. We gaan nu nog luisteren naar een leuk liedje. Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. How much is that docky in the window? Ik zie dat Roos.、Uh... Oh, Roos! Oh, wacht, je bent er! o h god, lieve meid. Ja, nu. Ach, dat dringt helemaal niet op me door. Ja.

The one el, Hart alone.

「ハやつ is h a r t s t な k k e gezellig、r o o

フラ the、nee, t h イ m デシャインインドラマー。

Bunny or、Klar. kitty. I don't I want a、so. parrot that talks. I don't want a bowl of little fishes. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail.

ハハハハ

Ja, hebben... Oh, shit.、Uh, nee, hallo, hallo, hallo. Wacht even. Ik w o r d niet goed. Wacht. Oh,、uh, ja, dames en heren.、Uh, daar gaan we nog even een tjoetje voor verzinnen. We hebben een、uh, strotthoofd van de week. Die is er weer. Ja, hij is er weer, het strotthoofd van de week. Ja. Oh, ik ga even een sigaretje aansteken hoor. Mhm.、Mm

Want in deze studio mag wel gerookt worden. Ja, dames en heren.、Uh, we hebben het strotthoofd van de week. U mag raden wie dat is. En als u het goed heeft, ja, dan mag u dus een fysiek plaatje aanvragen. En wat is dat nou? Zou je willen zeggen: een fysiek plaatje. Nou, een fysiek plaatje is als volgt.

Volgende week, als u dus het, het, het, het, het, het strothoofd goed hebt. En even s e m die mag even niet meedoen. Want s e m heeft hem al vier keer gewonnen. Dus s e m telt niet mede. e s e m ook niet voor je beurt praten. Niet doen. Want dan, we gaan een stem laten horen. En als u het strothoofd van de week goed heeft. Dan heeft u een fysiek plaatje gewonnen. En een fysiek plaatje houdt in dat het een, een Nederlandstalige artiest t zijn. Ik herhaal, een Nederlandstalige artiest.

En dan gaan we dat plaatje helemaal naar zijn malle moer helpen. Ik ga nu even het strottehoofd van de week drie keer laten horen. Hij komt later in de uitzending misschien nog terug. Dus luister goed, wie is dit? Kijk, ik denk dat wij na vier verkiezingsnederlagen op rij nu weer de weg omhoog moeten vinden. En ik moet eerlijk zeggen, en tot op heden gaat dat heel erg goed. Dus... Kijk, ik denk dat wij na vier verkiezingsnederlagen op rij nu weer de weg omhoog moeten vinden.

En ik moet eerlijk zeggen, en tot op heden gaat dat heel erg goed.、Dus、ik denk dat wij na vier verkiezingsnederlagen op rij nu, nu weer de weg omhoog moeten vinden. En ik moet eerlijk zeggen, en tot op heden gaat dat heel erg goed. Ik denk dat wij na vier verkiezingsnederlagen op rij nu weer de weg omhoog moeten vinden. En ik moet eerlijk zeggen, en tot op heden gaat dat heel erg goed. Ja, dat was hem, h Ja. Dat was s t r o h o o f d van de Week. Wie is dit? Nee, het is niet Mark Rutte. Het is ook niet Diederik Samsom. Ja.

Ja, ja. Wie is het strotthoofd van de week? U mag. Ja, er zitten maar acht kijkers. Dat、uh, wil ik niet. Meer kijken, hoppakee. Kijken met die handel.、Um, ja. Wie is dat toch? En u kunt bellen hoor. We zitten er klaar voor. s e m bel jij even? Of,、uh... Ja. Ja.

Nou, kom op, bellen. Via chat, Skype. U doet gewoon,、uh, u voegt aan de Skype.、Um. U hoort, Als u het niet weet, u hoort het zo. En als Sam het wel weet, mag hij het over een,、uh, 10 minuten zeggen. h Hij heeft het weer goed. Hij heeft het weer goed. Hij heeft het weer goed.

Goed, Hij heeft het weer goed. Sam heeft het weer goed. Jezus. Um, ja. Um. Oh, Ik word hier niet goed van. Ik word hier niet goed van. Ja, het is Ad Koppenjan. Ja hoor. Hij heeft hem weer goed. Maar we gaan Roos dit keer de kans geven. Want die was als tweede. Sam, je bent al vier keer geweest. Mensen, kijk nou even mee en zei k niet over die reclame. Huppakee. Ustream Studio Beeldstraat.

Niet zeuren. En als je die reclame niet wil, dan moet je niet z o l u i zijn. Dan moet je gewoon even Adblock Plus doen. o k é niet zeuren. Geen gezeur, open die、uh, internetscheur. Sam, Sam, ik ga, je, ga je mij bellen?

v o o d z i t t e ik voor Roos en Zem beiden een fysiek plaatje. Nou, geen ruzie hoor Jaar

Mensen, gewoon kijken als je reclame hebt. Je moet g e w o o n het geluid van www.ridderadio.com.、Uh. We gaan、uh, nog naar een plaatje luisteren van、uh, Rijk te Gooien, naar Oude Utrechter. En daarna gaan we bellen. Oké.、Okay. Beste ouders, lieve r i n d e n ik schrijf dit uit. Laat kort dienen.

え、dat w a lachen onder het eten。Onze generaal is door een slag gebeten. Stik hier van de wilde dieren. e van onze officieren. Zeker de Arnoud Deddemonde. Daarvan hebben ze al e z e l v o n d e n i krijg straks i e w r visite van een hele.

違う違う違うーう違う違う違う違う違う違う e う e r 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違ン違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う

俺らが孤独に孤独に孤独に孤独に孤独 i 孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に孤独に

ドッペリング knokken, d a a a hebben we het allemaal heel fijn in het h o s p i t a <ie> l Ik ben nou een kitty roker, ik speel heel goed op vals met poker,、ik、zit hartstikke j a n e t e k e n

En ik slaap met een pistool onder mijn deken. s Daarom, ouders, lieve Idee, ik zit nu één m e e heel hard kort dienen. Maar ik kan je、en、nu al schrijven. Ik zou hier best mijn hele leven willen blijven. Als u een、um, um, vraag heeft. Om, om, om. Ja, dan kunt u、uh, uiteraard.

Kijk alsjeblieft nou op die s t r i n g mee en zei ik niet zo over die reclame. Dan ben je echt gewoon een zeurpiet als je dat doet. Je kunt het er gewoon u i t k r i j g e n en als je het niet wilt, is het je eigen schuld. Punt. Even kijken. Uh... Uh... Ja, u kunt ons ook mailen op Studio Beeldstraat. Beeld is met een T van de beeld. En dan a t dus aapstagegmail.com. Oh, wat is dit vermoeiend? Ja. Oh.

Nou,、euh, ik moet altijd iedereen terugbellen. Dan zetten ze... Bel me even, bel me even, bel me even, bel me even, bel me even, bel me even. Bel me even. ja. Nou, volgens mij is z e m aan de beurt. Ja, ja.

Hallo? Ja. U hoort mij? Ik, ik moet even de radio uitzetten. Even wachten. Hallo? Ja. Ja. Zeg het eens, meneer? Ja, daar ben ik weer. Meneer de Koekerpeer. Ja, ik zie het ja. Of ik hoor het. Ja, daar is ja, hij、kwartier. weer. Waarom m h t ik nou niet meedoen, net, hè? Nou ja, je bent al zo en, vaak hè, en... heb je gewonnen.、Ja.

Je hebt het iedere ja, maar keer. Ja, dat maakt het j u i t Heb je het dat goed? Je moet het m o e i l i j k t o e maken. Voor e e e l lange boel. Ik e e t niet of je e n d a e w a r t b u r t in. Oh, je komt wel e r t n Je moet het geluid dus van Ustream uitzetten. En als je dan het geluid van Rideradio neemt, dat,、uh, dan, dan heb je het.、Hè? De www.riderradio.com. En nee, het is niet zo moeilijk.、Um, ja. Ja. Oké,、okay, geweldig. CPR, dan doen we dat. Oké.、Okay.

Cypia heeft al een middel gevonden om het op de eigen website te zetten. Nou, kijk, dan gaan we toch weer een stukje vooruit.、Um, hallo. Hallo. Hoe is hij met Zem? Ja, goed. Ik ben een beetje verkouden. Ben je een beetje verkouden? Oh, ben je zielig? Ja, ik ben heel super. Vertel, hoe is dat gekomen? Tot hoe hoekje staan? Ik weet niet meer hoe ik woon. z i e l i g

Een virusje. Maar, ja, maar heb wel je wel dat wel virusje wel. opgelopen dan? Ja, dat weet ik niet van wie ik het heb gekregen. <laughs> dat is n i e n d r i e verschillende zijn geweest.、Mm. Ben je weer losgegaan van de week? Ja. ben jij toch een o u w e o u w e v i e z e r i k ben je. Oh, oh, oh. Tot hoor, wie het zegt. Nou, ik ben niet zo hoor, zoals jij. Je bent vader van de gedachte, n weet je. <laughs>

De wens is te v e r d e r van de gedachte. <laughs> ja. Ja. Maar ik vind het erg leuk, die,、uh, die videocam bij jou. Nou, dankjewel. Het is gewoon maar een c a m m e t j e ingebouwd. Dus we hebben wel heel veel licht moeten toevoegen. Maar ja. m a e geeft ook weer een beetje een inkijk in, het,、uh, in de studio, hè? Ja. Ja. Ja, maar ik had gehoopt dat meneer Rat、uh, zou bellen. Maar die heeft nog niet gebeld. Dus ja.

Oh, die belt dadelijk wel. We、ja. hebben een speciaal liedje voor meneer Rad. Dat zal ik hierna laten horen.、Oh. Dus meneer Rad, als je、oh. luistert. ...en Meneer Rad uh, uh, komt. Uh, wat was dat? Huh? Ik w e Sta je onder de afzuigkap? Ja? d a t rook? Dat hoor ik. Ik snel het eruit te r o l g e n

Deze studio mag niet gerookt worden alleen in de keuken. Ja. Nou, heb je nog wat te vertellen? Nou, ik denk, jij komt wel met een verhaal. Eh,、uh, boh.、Wow. Ja, ik ben een beetje ziek geweest deze week. Heb、dus、je o o Ik nog... heb e eigenlijk niet zoveel meegemaakt.

Dus, dus je hebt geen、uh, dingen gegeven, dus hoe heet dat?、Uh... Nee, nee, nee, nee, ik heb geen lezing of zo gegeven. Nee, nee.、Hmm. Ik was, uh, nou e e nee. is mijn stem al、uh, redelijk, maar ik was、uh, mijn stem v e r half kwijt, dus、uh, dat ging echt niet. Ja, nou ja, goed. Ja. Ja. Maar ja, we hebben een korte week volgende week, Ja. drie dagen maar. En dan?

Vakant. Ja, dan is d e t h e m e m a a l p a a r d e s d a g en de vrijdag bij de volgende、oh, keer.、Ja, dat is ook waar, ook, ja. Dat gaan we krijgen, ja. Ja. Eh, ja.、Uh, ja. Heb jij nog iets meegemaakt? Nou ja, ik bedoel, normaal gesproken is zoals gasten inbellen, dat ze er een verhaal、ja. oh, gaan doen,、ja. mensen. Oh, nou ja, ik heb ook opvang gedaan. Opvang?

Ik heb, ik heb Joost opgemerkt. Ja, ik had al zoiets gehoord. Wat is er allemaal met die arme Joost ernaast?、Ja, die man heeft het heel zwaar hoor. h e e f t het heel zwaar, die man. Vertel. Ja, bedoel, hij was uiteindelijk、ja, ja, verlost van die、uh, nare en, buurman.、Uh. Hij is h e l eenzaam, zijn buren zijn weg. <coughs> en,、uh, en daarbij、uh, hij wordt ook nog.、Uh, ja, er wordt ook nog gevochten door.、Uh,

Mensen die graag een relatie met hem willen hebben. Oh, oh sorry, ja. Nee, ja, gevochten bedoel ik. Gevochten ik luister niet ja, gevochten, ja. Ik bedoel niet、wel. over die relatie, maar gevochten. Ja, dus ik moet hem een beetje ondersteunen, hè. Ja. En van advies dienen, ja, dat is ook e e n heel werk natuurlijk. En dan probeer ik hem nog wel een beetje tijdens mijn werk zelfs nog een beetje via WhatsApp een beetje te coachen.

Ja, Ik wil even wat zeggen tegen de mens. Kijk, mensen, het is heel simpel. Als je nu o luistert via ridderradio.com en je kijkt via die、uh, link die ik je gegeven heb,、uh, dan heb je geen geluid van、uh, die reclames. En dan als die reclame w e g i s kun je weer gewoon verder kijken. Maar als je nou www.blokplus.org c gaat.

Dat is drie seconden installeren. En je gebruikt Google Chrome of、uh, je gebruikt uh, uh, Firefox. Dan heb je er geen last van. Dus doe dat nou, want d a t is in je eigen voordeel. Ook bij Guus, zo'n uitzendingen. En CPR gaat ervoor zorgen als de. Uh, de uh... Nou, processorverbruik is、uh, nul hoor, dus dat,、uh, daar is niks mis mee. Die is heel laag, dus dat ligt niet.、Uh... Ik zal de broadcast stoppen en dan zal ik hem starten. Misschien werkt dat.

Ah,、oh, Ik heb prima beeld hoor. Ja. Oké,、okay, CPR heeft a a n d e pagina. Die gaat helemaal aanpassen zodat ook de reclame weg is. Zodat je dus ook kunt kijken zonder al dat gezeur. Dat is veel beter. En,、uh, maar het komt allemaal goed. Geen gezeur. Open die internetscheur. Ja, zo is dat toch? Mensen moeten gewoon kijken. Niet zo、zeuren. Kom nou toch, r e l a t i e f w e e r die reclame nou even voor een periode. He, doe dat nou. En, en, en, en, en kijk gewoon, ja, het is veel gezelliger. Ja.

Guus zit ook altijd op de wel, chat. l i e Lie v e r t s l i e v e r t s a l l e l i e v e r t s Ja. Maar, e h、uh, uh, Dus je hebt ook weinig gewerkt, begrijp ik. Ja, maar ik heb al gewerkt hoor. Ik heb thuis gewerkt. o h j a Ja, ja, ja. Zeker met die hele studio die jij daar hebt aan computers, hè? Ja. Ja. Maar, e h、uh,

Heb je nog、uh, van Pindarinda bezoek gehad?、Uh, nee, gelukkig niet, had ik wel even kunnen hebben. Oh, hoezo? Ja, ik voel m e eigenlijk niet zo lekker, hè? Nou, ik a t het wel beter, dus、uh, ik zit nu ook op een boel, chat. <lacht> jij bent echt erg, weet je dat? Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> heb jij zo'n onverzadigbaar. Ben ik in h e Duitsland? Ja, je bent in Duitsland, je hebt echt een onverzadigbaar seksleven, heb jij.

Ik begrijp dat niet hoor. Ja, heb... Nou kan het nog hè? Ja, maar goed, seks is het toch helemaal niet zo.、Uh... Dat, is, dat komt pas later of zo bij mij. Dat, dat... Ik heb dat oh nog... ja, mijn ketel is ook nog kapot geweest.、Dat、oh, vertel, vertel, vertel, vertel. Wat is er allemaal gebeurd met je, je, je, je cv-installatie?、Ja, ja, dat vinden de mensen vast wel. e u k om te horen. Ik w a zondag, toen、uh, wilde ik aan douchen en er was koud water en t o n ging ik n r、er、boven kijken.

En toen had ik een of andere rare code.、Mm -hmm. En dat betekende dus dat、uh, de automatisch, a e r w i j l de hoofdprint er zit, de printplas a t、uh, is h e l e m a t zo gecomputeriseerd dat ding.、Mm -hmm. En die, die, print, die processor die printplaats die was stuk, dus dat was nog een dure grap ook nog. Ja, ik maar、denk. ik zat zondag dus zonder, uh, want uh, ja, ik had wel mijn mannetje gebeld. Maar、uh, ja, die, die had hij niet op voorraad natuurlijk. Die nee, dat moet besteld worden. ja. Dus、uh, ja, d a n zat ik mooi te kijken zondag. Ja, ja.

En het was ook helemaal niet warm. Nee, het was, het was best f r i e s t ja. Maar je hebt toch alles geïsoleerd,、uh, begrijp ik? Ja, ja, ja, maar toch, het was toch niet echt,、uh, echt aangenaam, dus、uh, Nee. Dus ja, dat was niet zo leuk. Maar maandag is het gemaakt. Maandag hebben ze t g e m a u s hij was、uh, vrij snel binnen <laughs> die proces, hoor, begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Ze、ja, hadden hem op de zaak wel op voorraad.、Mm. Op de groothandel dan. Dus eh. d s dat geluk had ik weer.

Het had er eigenlijk dat het in december kunnen gebeuren. Dat was nog een... Ik heb even een vraag. Valt het geluid steeds op de ridderradio.com weg? Of valt het geluid op. op ridderra ridderradio.com? Oh. Nou, weet je. Dan start ik even CPR en d r e d d r e d Let even op. Dan start ik het even opnieuw op. En dan、uh, moet dat.、Uh, ik zet even de zender uit en aan. Daar komt die. Uit. En aan.

Als het goed is, zijn we nu weer in de lucht. Ja, ik snap het niet, want hij uh, moet uh, zonder problemen werken. Ik, ik zal nog eens even de buffers nakijken. Uh, zonder. Ja.、Uh, yeah. Want het was bij、uh, Nelly ook al hè, dat hij、uh, raar deed. Dat,、uh, ik heb het idee dat er gewoon bepaalde kleuters het、uh, niet leuk vinden. dat wij gewoon doorgaan zoals wij willen. En,、uh, ja, ja, denk je dat? Ja. Ze probeerden het eerst via mij. En dat is dus niet gelukt. Je weet waarom.

Um, dan、uh, doen we het gewoon zo. Dan moet dat lukken. Oké.、Okay, nou, als het goed is,、ja. moet het nu、uh, beter worden. Ik heb hier、mm -hmm. geen, geen buffers die blijven hangen. Want. h e t is hier、uh, zeer z o b e r ingesteld.、Dus. Maar goed, als het goed is. moet het nu weer,、uh, moet het nu weer gaan werken. Dus.、Uh,

Maar zo leer je iedere keer weer, hè? Zo is dat. Even、uh... een grote leerschool, hè? Ja, een leerschool, ja. Nou, ja, zeg. Nee, maar vorige week hebben ze we geprobeerd uh, uh, mijn uitzending te versturen. En dat is er niet gelukt.、Ja? Toen heb ik contact opgenomen met de provider, en die is er nu achterheen gegaan.

En ik heb gedreigd met de advocaten. Als ze niet ophouden, dan. Ik heb een mooie verzekering. Dan gaat daar gewoon een leuk briefje naartoe. Dus ja, als dat niet werkt. Maar weet je wel wie het zijn dan? Ik hoor je heel slecht. Je bent dof. Weet je wie het zijn? Ja, ik ga even zwaaien. Hallo Bas, hallo, hallo. Ja, ik weet wie het zijn, maar ik ga geen namen noemen. Hmm.

Want ik ben iemand die dus wel、uh, opvoeding heeft gehad. Maar goed, ja.、Uh, yeah. uh... Nee, ja, laat h e gewoon maar gaan, zou ik zeggen. En als mensen dat, ja, als ze dat leuk vinden, ja. Oké.、Uh... Oké.、Okay. Okay.

Nee, maar ik, ik, no, ik, ik, dan... zit, ik zit net te kijken, Dreadwet en CPR, n a a mijn,、uh, mijn p r o c e s s o r g e b r u i k d u s Die is echt praktisch nul. Want ik heb een heel, heel veel geheugen en een hele goede internetverbinding. En ook nog eens een,、uh, een, een, een, een hele goede processor, een i5. En hij staat gewoon op, op. Het staat gewoon geen enkel blokje, gewoon helemaal niks.、Uh, normaal staan er dan vier blokjes, als het v o l Maar dat, dat is dus niet zo.

congeste? Ik、eh, volg het even niet. Buffalo. Congestie verstoppen. Oh, oh, oh, zo ja. Oh, oh ja, oké.、Okay. Jee, j jee, j jee, jee, je, jee. Je, je, je, je snap hem. Ja, hallo zeg. Uh, ja, uh, Sam, heb je nog iets leuks、uh, te melden? Nou, eigenlijk heb ik verder niet zoveel meegemaakt, hè, zoals ik al zei net.、Nee. Dus、uh, ik heb eigenlijk niet zoveel leuks te melden verder.

Ja, maar je hebt toch wel iets anders meegemaakt dan al die ellende. Ik bedoel, heb je zo'n ellendige week achter de rug? Ja, ik heb echt de klotenweek achter de rug, ja. ja. Dat is minder. Dus, ja, het was niet echt. Dat ik zeg van, wauw, wat een leuke week. wat ik nou niet begrijp, dat ding wat jij hebt, heb ik ook. We hebben dezelfde, uh, uh, hoe heet dat? Ketel. z e l f d e combi-ketel. Maar ik heb dus, laat ik het afkloppen, even. Helemaal geen problemen mee.

Ja, maar dat is gewoon een typisch geval van pech dat het、ja. ding kapot gaat. Dat、ja, is, is gewoon、jaar. elektronica. Dat is gewoon een half fabrikaat. En je zou moeten zeggen: is,、uh, bedoel, al, uh, uh, al die producten、uh, komen tegenwoordig uit één fabriek. Het maakt niet meer uit wat je koopt.、Uh, echt helemaal geen zak meer. Want d a t komt allemaal.、Uh,

...uit China en uit Japan, en、uh, mensen betalen zich wezenloos alleen maar om een merk terwijl ze hetzelfde product kopen wanneer ze d u i z euro n d e minder、uh, betalen. Maar mensen schijnen in de maling genomen te willen worden. Het is alweer vijf over elf, Sam, en we zitten alweer. Ja, ja. We zitten、je、alweer, zit al helft, ja, we zitten alweer over de helft, maar we gaan zowel door op Ustream. Dus als mensen nog willen luisteren of kijken,

Ook、oh, gaat de uitzending door. Ja, op Justine、oh, nee. gaat hij nog even door. En als、uh, CPR het goed vindt, mag hij ook op、uh, de radio doorgaan. Ik weet niet hoe lang. Ja, maar dat schijnt technisch nog wel moeilijk te zijn. Ah,、oh, oké.、Okay. Had ik begrepen. Goed, dames en heren, dit was Sam. Dank je wel voor je bijdrage.、Doei. En we gaan een、uh, special a liedje voor meneer Rad draaien. Die hoop ik zo nog te horen.、Okay. En die h b b e n we ook. Doei! doei, doei. doei.

so the red from、the m u s ハフィン、ハフィン、ハフィン、ハフィン、r フィ n ハフィン、ハフィン、フィン、ハフィン、ハ

マスケット・レッド・レンボール

Hallo? Hallo? Oh, ik druk op de verkeerde knop hier. Wacht even. <laughs> ik druk op s t o p in plaats van aannemen. <laughs> Hallo? Hallo?、Ja. Wie heb ik aan de lijn? Dat is meneer Rot. Hé,、hey, e meneer Rot. Hallo? Hé, e over. Hé, e jongen, hoe gaat i e Ja.

Nou, eigenlijk eh.、Uh, ik heb maar even een neut genomen, laten we het daarop houden.、Hè? Heb je een neut op? Ja, ik heb even een neutje genomen. ik weet, <laughs> Ah, weet je wat het is? Ik heb ruzie met mijn vriendin. hè. Oh, heb je een vriendin? Ja, maar daar heb ik ruzie mee. Oh? Dan、ja, zie je, daar gaat ze alweer. hè? Wat wat zeg t je? uit Wat zegt、je、ze?

Alles maar verwijt aan het maken en zo. h m、mm. Vertel, wat is er allemaal aan de hand? Ja, weet je wat het nou was, hè? Iemand i e van mij zegt: van, Joh, ga je mee、uh, de stad hier v a n d a a g Ga ik even kijken of ik wat moois kan kopen om aan、mm. te doen v a n a v o n d Nou, oké.、Okay. Ik ga mee, weet je wel. Nou ja, je weet,、uh, na vijf winkels was ik in Techtel helemaal zat. Nou, nou.、Dus、ja, s i g a r e t j e n roken buiten, weet je wel. Moet je buiten roken?

Eh? Moet je buiten roken? Ja, als je in de kledenwinkel staat, kun je moeilijk binnen roken. o h zo, ja, ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dus o ja, oké, goed、uh, ik denk nou, ik doe wat aardig, weet je wel, ik、uh, ik zie wat leuks aan, dus ik pak dat.、Hm. Ja, meid, e、uh, probeer dat eens aan. Dat blijkt dus twee maten te groot te zijn, hè, dat ik heb gepakt. Dus uh, uh,

Weet je w e l Ik ben n i e t kick, ik heb die maat niet en dan kom je er n a a b i e n j weet je w a a r o Dus dat was ruzie in de tent. Ja, ja, ik heb het nog een beetje weten. Het is Susie die zegt: Nou ja, dan, dan koop ik dat wel voor je, weet je wel. Nou ja, wij naar de volgende winkel. Ja, staat zijn kleding te pasen. s Nou, het duurt echt onwijs lang, weet je wel, er z e t iets van、uh, tien kledingstukken in die paskamer.

Dus、ik zeg steeds ze van, joh, m e i d kom je er nou een keer uit de kink? Ook eens even kijken, weet je wel? Nou, nee, hoor, ik word niet. Nou, hij、er、staat er dus een leuke, een ja, zo'n zo leuk meisje, weet je wel? Een paar、uh, pashoekjes n erop. e Een heel leuke meid, die o e t nog een jaar of v e e t i g Oh, wacht! Ja. Dus ik zeg zo van, joh, even、hey, staat, staat je leuk zeg tegen dat meisje? Wat heb je al t a t saai? Dat moet je nemen.

En dan hoor je toch een geklaag en gemopper uit die paskamer van v r i e n d r i c h o m e n j o h Is dat zo? Ik m a g geen k i e meegegeven aan andere vrouwen, en ik mag niet flirten, en ik wat allemaal. Ah,、uh, echt. Ah,、uh, de hele hele dag was verpest, weet je? Oké.、Okay. Nou,、ja, ja, dus ik heb maar een neus genomen, Ah,、uh, knallende ruzie gekregen, en eh...、Uh, uiteindelijk、uh, zit ik dus alleen aan de drank, hè? p e c i s nergens te beginnen.

Is het zo? En ik hoorde net. Uh,、um, uh, hoe heet jouw vriendin? Bierkiet toch?、Oh, dat k e b e t e niet z e Bierkiet was het toch? <grijg> dat kun je beter niet zeggen.、Oh. Geef ze er eens even. Eitje is er niet, hè? Roep er dan even. Het staat op nee, buiten. Eitje is er niet. We hebben een luzie gemaakt. Oh oh, vetklep wordt er gezegd. Ben ik dat? h a h a

Oh. Nee, dat is iemand. <lacht> Linda, de buurman, is een vetklep. Nou. <lacht> Oké,、okay. hey, maar hoe gaat het met je show? Ja, het gaat leuk. Ik had alleen meer kijkers verwacht. Maar mensen vallen over die reclame. Terwijl ze het heel makkelijk kunnen wegkrijgen. Maar dat komt goed. Want de hoofdoperator、uh, op die heeft、uh, iets gevonden om...、Uh, ja, om, om dat te verwijderen. En we hebben al 75 mensen gehad.

Vanavond. Verschillende mensen die dus ook luisteren. Die mensen kijken dus niet alleen naar de, de stream, maar dat zijn mensen die luisteren op ridderradio.com en die komen af en toe even kijken. Het zijn onafhankelijke mensen, dus、oh, ja. dat geeft hij hier aan, dus onafhankelijke personen. 75. Dus, en die komen allemaal heb ik gezien uit Nederland, dus die luisteren、ja. dus wel. Dus dat is toch leuk, hè?

Ja, dat is wel, dat is wel leuk. Het lijkt er dan op dat je, dat je luisteraarsaantal verdubbeld is, eigenlijk. Nou ja, ik weet niet hoe dat zit, maar.、Uh, <laughs> ik、uh, dat, Men geeft geen cijfersprijs, dus dan moet ik het maar even zo、uh, uitrekenen. Oké,、okay, uh, zit je ook aan een n e u t j e of...、Uh? Ik zit aan een wijntje, proost meneer Rad. j r o o d nee. Ik bel jou nou thuis.

Je bent al wel geen echte vent, maar ja, je hebt、ja, een e v t j f d e Hoezo ben de ik de geen echte vent. vent? Hoezo ben ik geen echte vent? Hoezo ja, ben ik geen echte, echte vent? Je hebt het onderzoek bewezen: homoseksuele mannen hebben een vrouwelijke homo. Hoezo? Gaan we, even, gaan we even rustig worden? Er is niks met homo's, ja? Niks mis met nee, ons. Nee, dus, er is er zeker niks mee, nee, wat mij betreft ook niet. Hé,、hey, uh, ik heb begrepen dat je visite hebt, dat、uh, Kim bij mij op visite is.

Hey, andersom, ik ben bij Kim op bezoek. Oh, zo. Oh, je hebt je mobiele telefoon bij je, daar zit je mee.、Oh, ja, dat is mijn vriendin, i s me steeds aan het、uh, sms'en. Oh, oké,、okay. mag ik Kim even? Allemaal slotwoorden, weet je. Mag ik、uh, Kim even, Kimberly? Ja, oké,、okay, wacht even. Ja. Hoi. Oh.、Ja. oh, er komt Sal aan, hoor ik. Hallo. Hoi. Hoi.

Hoe is het nou met. Uh, uh, ik b e g r i begrijp ik een heel stuk gemis van je uitzending. Hoe z o dat? Nou, ik was even wat anders aan het doen. Oh, met meneer Rad zeker? Nee, nee, nee, n、nee, meneer Rad d is e w a pas veel later、er、langs gekomen.、Oh. Maar ik moest nog even wat doen en、uh, het liep even t j e s、uh, uit. Want ik ga morgen naar m o e d e r d a g natuurlijk.、Oh, Oké,、okay. ja. Ja, ik moest even met mijn zusters、uh, afspreken van hoe laat we dan daarnaartoe gingen en zo.

Dus dat kwam er eventjes tussen. Maar、uh, je hebt Rad opgevangen, begrijp ik, met zijn problemen. Ja, hij kwam op het stuur binnen en volgens mij had hij al een halve fles uh, alcohol achterovergeslagen.、Uh, oh! Maar hij, hij belde al hij belde wel op. Zo van, j Heb h je nog die,、uh, die halve fles、uh, 43 staan? Ik weet niet, je kent dat soort d i e k e u r t j e Nee, ik ken het niet. Daar had h nog een halve flesje van staan en dan kwam hij dus even opdrinken. Haha! <laughs> ja,、uh... ja, ja.

Jeetjes, niet om te lachen! Hé,、hey, ja, ik zit nu o even met、uh, Kim in gesprek, hè? Dus、uh, even niet erdoorheen. <laughs>、ah, ja, je moet er wel een beetje om lachen hoor. Je moet het ook niet zo serieus nemen, meneer Rad. e、hey, e ja, goed. Maar w a zit nou elke keer wat i s met die wijven, weet je? Vrouwen! Vrouwen! Vrouwen! Geen wijven. Uh, vrouwen, uh, uh, oh, hé,、oh. hé. Ook no.

Hey, uh... Nou, hey,、uh, ik ga je zo wegdraaien hoor, r a d als je dat nog een keer zegt. Ja, maar dat draait mij ook weg, dus ik, ik hou hem een beetje. <laughs> ja, ja, ja. doe even die... zijn、uh, <laughs> mond zielen、uh, of vlug... zo. Ik Het is weg, want、uh, <laughs> het gaat me een beetje te ver. Hey, maar hoe is het met jou vanavond? Goed, ik mis jou in de uitzending en Guus. Hou je maar nog ja. Hoog, nu. Dat... En ehm.、Uh...

k o m t、uh, Bibep nog in de uitzending? Ja, Bibep、uh, kan even bellen, maar ja, als ze niet belt. Ja, n、uh... ja, het is om、oh, e 11 uur zou ze n bellen, dus ik dacht dat、uh, Oh! Ja, ik... ja, dat heeft ik gezegd geloof ik. Dus waarschijnlijk is zij haar volgende beller. Oké,、okay. nou, er zitten maar negen kijkers, maar heel veel luisteraars, dat weet ik. Dus kom nou even kijken, dat is niet zo moeilijk. En zet het geluid gewoon、dat、van、uh, uw stream uit en、uh, luister gewoon op、uh, Rideradio.com. Ja.

Is er, is er helemaal geen bepaald、uh, thema waar je over gaat vanavond? Of een prijsvraag? Of een spelletje? iets ergens? Ja, heb ik gehad, hè? Oh, a t s t u k e Maar jij, jij hebt niet geluisterd. <laughs> Wat was het dan?、Oh, het strottehoofd n van de week. En die is weer gewonnen door Zem. Maar oké,、okay, Roos mag dit keren. Maar Roos, luister e v e n m a i l h e t even aan, me, want ik ben het alweer kwijt. Dus、uh, even s t u d i o b e e l d s t r a a t g m a i l c o m Ja.

Ja, nee, zeg maar wat. Wat bedoel je, mag ik weer wat zeggen? Nee, ik was met Kim in gesprek. Hé,、hey, rat, ik ga je zo even wegdraaien hoor. Hé,、hey, Kim, ik, ik ga even naar een liedje hoor, want.、Uh, die rat die heeft. Hé,、uh... neem het nee, maar we weer、uh, voor die vrouwen op, hè? w a Zie je nou wel aan welke kant jij stelt? Ja, je a j moet het voor de mannen opnemen. Waarom? Waarom?

Ja, nou, omdat je een man bent, hè? Ja, en? Ja, dus, dus moet je dit voor de mannen opnemen, hè? Tjo, man. h i e n m a dat is e e n bewijs hè, dat een homoseksueel l hersen is. vrouwelijk, weet je? Anders had hij gezegd, ja, meneer, dat je hebt gelijk, je stomme u i j v e n weet je? wat, maar Nou, dat doet hij niet. <laughs> <laughs> nou, ik vind dat wel e r g kort door de pocht. Hahaha. <laughs>

Het is wetenschappelijk b e w e g i n Door wie dan? Door een professor in Swab! h o e hé, e hé, gek! Ja, ja, ja, dat kennen we wel, ja. Nou, dat blijkt dus, die homoseksuele heuschist is voor de deel vrouwelijk、uh, ontwikkeld. Anna heeft een leuke mop op,、uh, op de chat. Anna zegt,、uh, vraagt een vrouw hoe groot die zou zijn van een robot. Zegt Anna, zegt die,、uh, zegt die robot 12 centimeter.

Dat is niet goed, die groot, die groot genoeg, zegt die vrouw. Zegt die robot, nee, geen 12 centimeter in de lengte, maar in de breedte, mensen. Ja. Nou,、um, ik ga afbreken. Goedenavond, bedankt voor het belletje. Ja, hey, fijne avond en een groetje s e n Bibep. e Zal ik doen? Ja, overlopen i n met de bal, <laughs> Doei. Doei. Doei. Hallo.

どこへ行っても

Hallo. Hallo, je bent er. Ha hallo. Ja. Hoe Is hij met Bibeb、uh, of Nelly, mag ik dat zeggen? Oh jee. Er komen a l l e l e geluiden door elkaar. m a a r ben je toch goed te horen? j、ja, i j ben t hartstikke goed te horen. Je moet even het geluid van je uitzending、uh, uitzetten. Dus... Hallo. Hallo. Ja. Zo, ik heb even het geluid uitgezet. Ja.

Volgens mij is het nu allemaal goed, hè? Ja. Dacht ik. Nou, leuk. Ik ben in de uitzending. Ja. En nou, op, uh, vind uh, ik vind h ook heel leuk. m op... e t e e d even de groeten terug aan Kim. Ja. Die zullen misschien en, nog wel、uh, een keer ontmoeten, denk ik. <laughs> denk ik ook. Ja. En、uh, ik vind het leuk vanavond. Want、uh, zo met dat beeld erbij. Dat kun je natuurlijk、mm -hmm. doen als je dat wil. En,、uh, mm -hmm. hoeft niet per se.

Maar、uh, ja, hele leuke combi zo, vind ik. Dankjewel. Zie ik er wel een beetje uit? Ja hoor. Met die bolle kop van me. <laughs> nou, het maakt helemaal niks uit. Het uiterlijk doet er niet zoveel toe, hè?、N、ja, nee, dat is waar. En leeftijd、gaat、niet en uiterlijk niet. Het gaat toch uiteindelijk om het innerlijk? Het innerlijk is het belangrijkste. ben ik volkomen met je eens.

<laughs> Mooi. Ik zie hier op de chat dat、uh, Anna de p o l o n a i r e aan het lopen is. Oké.、Okay. Maar ze zegt,、uh, jullie luisteren iets anders natuurlijk. Dus、uh, <laughs> ja. dat mag. Anna ja, zit,、uh, We lopen hier,、uh, als, ik, als ik alles zo tegelijkertijd volg, nogal wat dingen door elkaar.、Mm -hmm. uh, mensen die allerlei dingen aan het doen zijn en dan af en toe、uh, weer even inspringen. Dat moet kunnen. ja dat...

Maakt het programma wel extra interessant, zou je kunnen zeggen? <laughs> ja, niemand is verplicht iets te, te doen, zou ik maar zeggen. Maar、nee. laten we wel wezen.、Ja, ik... ik moet even iets aankijken.、Ja, jij bent de enige eigenlijk die verplicht is om、uh, iets te doen. Ja, nou, ik ben niks verplicht. Maar, <laughs> maar ik bedoel、uh, in de uitzending althans. Ik hoor、uh, net van Bas dat we een baard mooi g e t r i m d is. Dankjewel, Bas. Hartstikke leuk dat je dat zegt. Ik heb Bas ontmoet、uh, van de week. Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen, maar ik doe het gewoon.

Ja. En die heeft me een mooi cd t j e gegeven van zijn、uh, grootvader. Dat was Max Tak. En、uh, Max Tak was een ontzettend belangrijk liedjesschrijver in,、uh, in Nederland. En、uh, daar gaan we binnenkort een hele uitzending aan wijden. En we k e n n e e m wel. Ja, die heeft al de liedjes van、uh, nou, zeg maar 1910 tot、uh, 1940 heeft die,、uh, geschreven. Allemaal mooi liedjes over Amsterdam en de grachten en.

Revue en de bonte dinsdagavondtrein en al dat soort mooie dingen. Ja, geweldig. Dus uh, als, uh, als ik、uh, inspiratie heb en ik ga zo'n uitzending samenstellen qua muziek, dan komt、uh, Bas gewoon een keer gezellig、uh, op bezoek. En ik hoop dat g u u s binnenkort ook weer een keertje in de uitzending is, dus die het minder druk heeft. Dus,、uh, Maar goed, b i e we hebben. Bas.

Ja, ik ben er.、Uh, er ik moet、uh, natuurlijk een recept、uh, inbrengen. Je, je, je, je moet niks bij mij, dat weet je. Nee, dat weet ik. Nee, maar dat was wel de afspraak. Dus uh, dat g e b e u r t maar te houden. h e afspraak. Hè? Als, je, als je het wil, doe je het. En als je het niet wil, doe je het niet. Zo simpel is het. Nee, ik wil het wel hoor. Dus,、uh... Niets moet, alles mag. Toch? Nee, dat weet ik.、Ja. Okay. Maar ja, je snapt dat het recept.、Uh, of tenminste, dat ligt voor de hand. Dat het over.、Uh,

Moederdag gaat, want daar kun je eigenlijk niet omheen. Moederdag 100 jaar in Amerika、mm -hmm. dit jaar.、Mm -hmm. uh, daar is het ontstaan. Een、uh, mevrouw, Jarvin,、mm -hmm. die、um, heel erg met de moederfiguren、um, verbonden was.、Mm -hmm. En die heeft dat bedacht eigenlijk. De、mm -hmm. tweede、uh, zondag in mei is、mm -hmm. haar moeder overleden.

En、uh, die dag is toen ingesteld als、uh, Moederdag. Oké,、okay, dat is mooi. Maar als, nou weet bijna niemand natuurlijk, want het is al zo、uh, commercieel geworden.、Hè? Ja, ja, ja.、Uh, in, in Nederland, helemaal denk ik. Niemand weet eigenlijk meer waar dat nou precies weer vandaan komt. Dus probeer ik af en toe dit soort dingen een beetje weer terug te halen naar,、uh, vanuit de history naar、uh, de dag van nu. En daar zijn we heel blij mee dat je dat doet.

<laughs> ja. Oké,、okay. nou, dat is, dat is in ieder geval positief. Dat、ja. doe ik niet voor niks. <laughs> en,、uh, nou ja, uiteindelijk is het zo dat、uh, die mevrouw Jarvin, Jarvis, j a r v ik s i zeg het verkeerd, Anne Reeve Jarvis,、uh, dat die dus、uh, dan een beetje tussenin zit, want in de middeleeuwen had je ook al Moederdag,、hmm. Moeder, Moederkusdag of zo, zeggen ze in België volgens、klopt. mij. Ja, ja, ja. En,、uh,

Het is zo dat je、uh, toch altijd weer d a terug j w e e t e r gaat naar moeder,、mm -hmm. Moeder Aarde.、Mm -hmm. En alle Maria-figuren zeg maar, in de kerk zijn daar eigenlijk ook、uh, mee verbonden, met Moeder Aarde. Dus er was altijd een, een, een feest rondom、uh, eigenlijk ook、uh, Moeder Aarde. En、uh, dat vind je ook terug in het shamanisme natuurlijk en in de kerk en, en、mm -hmm. overal. En uiteindelijk is dat、mm -hmm. wat naar moeder gewoon in huis、uh,

Uh, teruggebracht, zeg maar. Nou ja, die is dan ook h e meest direct in verbinding met de familie. En de bedoeling is dat、uh, moeder geëerd wordt. En om wat ze doet voor haar、uh, gezin en、hmm. om wie ze is. En、uh, nou ja, het is jammer dat dat dan eigenlijk maar één dag in het jaar is. Maar dat ik dat hoop zou dat d a t ook. e d Nou, ik bel, mijn maar, moeder, ik bel mijn moeder iedere dag. Ah, oké. Dus,、uh... okay, dus je, altijd, je zorgt altijd voor moederdag eigenlijk.

Ik zou, denk wel beter voor mijn moeder kunnen zijn op bepaalde opzichten, maar ik doe mijn best. Ik bedoel, het zijn toch mensen die ervoor gezocht hebben dat je kunt studeren, en dat er liefde is en dat een warmte is. En iedereen, mijn moeder zei altijd.、Hè?

z e i altijd: van,、uh, Ouders kunnen het nooit goed genoeg doen, want ze maken altijd fouten. z ze. Een i z e e oude maakt altijd.、Uh, hoe goed je het ook doet, er zijn altijd、uh, fouten. Maar、ja. uh, het zijn mensen,、uh, je ouders. Ja.、Uh, ja. ja je a j bent gewoon een mens. Je bent een mens. Ook als moeder, ook als vader. Ja, enfin. En misschien... Valt het je tegen?、Uh, mag je even onderbreken?、Ja? Mag je even onderbreken? Mag dat? Ja, mag. Ja.

Welcome, listeners, to this、uh, broadcast. You are listening to www.rideradio.com. I don't know, know how to explain it in English, I think Rideradio or something. And、uh, it is an international broadcast on ustream.com. So we are talking Dutch now, and other times we have also uh, international uh, broadcasting. So I'm sorry for now.

Sorry hoor, e n this is www.rederadio.com. En dankzij c p r en RedRed zijn we in de E toch wel dat even kwijt. Nou, dat w a s wel heel leuk internationaal, hè? We gaan <laughs>、ja. steeds internationaler. Zo moet het ook, hè? Ja, precies. Zijn、uh, Spiegologie、uh, is、uh, belangrijk. Ja, ja, ga. Oké.、Okay.

Uh, nou, h e t is wel leuk. Vroeger als kind had je natuurlijk die herinneringen van、uh, je moeder.、Uh, op de kleuterschool werd dat dan al voorbereid, weet je wel. Op een、mm -hmm. moederdag ging je iets maken en zo. Ja. En dan ging je ook een gedichtje opzeggen. En dan wil ik eigenlijk even zo'n klein gedichtje nog misschien in je herinnering ophalen.、Mm -hmm. Dan ga je ook een beetje terug naar je kindertijd.、Mm -hmm. En、uh, dat ga ik nu doen, oké?、Okay? En daarna ga ik、uh, een recept、uh, is geven. Is goed, doe maar. o k Oké.

Dat gedichtje dat heet Mama.、Mm -hmm. Mijn mama is van mij. Ze maakt me altijd blij. Mijn mama is ook heel erg lief. Ik ben haar eigen hartendief.、Mm -hmm. Een lief kusje. <laughs> omdat ik klein ben, omdat ik klein ben en jij groot. Klim ik bij jou op schoot en fluister zachtjes in je oor. Jij bent mijn liefste m a m m i e hoor. Nou, dat vind ik lief.

Ja, d a vind ik wel. Dank je wel.、Ja. Ja. Goed,、uh, dat is wel leuk natuurlijk, want moeder die heeft ook zelf wel herinneringen aan Moederdag.、Mm -hmm. En die kunnen heel verschillend van aard zijn. Want die hele kleine kinderen, die weet je wel, die lopen dan s'ochtends met zo'n moeilijk blad met、uh, een theepot erop betrap, h o o Met beschuiten, met hageslag n、ja, en ken ik, Ja, Ja, dat ken ik,、ja. En daar n a mag moeder die hageslag ook a e l weer opzuigen l a t e n en zo, hè? GELACH <laughs>

Uh. Dus d a t is wel grappig. <laughs> maar、uh, ja, dus het, het gaat toch eigenlijk om die kleine gebaatjes: van uh, uh, iets voor, voor, ja, voor je moeder doen.、Hè? En of je nou volwassen bent of kind, uh, uh, dat maakt、er、eigenlijk allemaal niet uit. Ik wou even, en,、uh, even interruperen als dat mag. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen die nu luisteren die hun moeder niet meer hebben, of die zelf geen moeder zijn. n e Ja, nou ja.

Van hen、uh, zou ik veel sterkte wensen de komende dagen. Dus,、uh... Ja, en、uh, ook dan kan je nog iets doen voor je moeder. Ja, kun je dat uitleggen? Nou, dan zou je bijvoorbeeld even een、uh, mooie bloem bij d e foto kunnen zetten of zo,、mm -hmm. met een kaarsje r b i j、mm -hmm. En、uh, contact maken, want dat is mogelijk, hè? Dat、mm -hmm. vind、nee. ik. Ja, ik, ik kan dat niet, maar ik weet niet voor heel veel mensen. Nou, joh, ja,、uitleggen. Nee Nee, nee, nee. Ik bedoel,、uh, als je maar goed aan iemand denkt, dan is die persoon er.

Ja. Altijd. Want de energie die、ja. van de persoon zal altijd blijven. Ja, denk ik ook. En、uh, uiteindelijk blijf je moeder tot je dood. Dan、mm -hmm. houd je op.、Mm -hmm. En uiteindelijk, als je doodgaat, dan word je ook weer in de aarde opgenomen. Dat is ook weer moeder. Dus moeder、mm -hmm. is eigenlijk een heel groot begrip, eigenlijk. En、uh, ja, dat is, dat is eigenlijk heel mooi om daar toch wat aandacht、uh, aan te besteden. En、mm -hmm. uh, ik heb een recept.

Hmm. En dat is een. Voor mij is op moederdag ook altijd verbonden met aardbeien. Ja, ik weet niet of dat een beetje. Ja,、er、meer ik snap of... het wel een beetje. ja. ja. Het is、ja, in, in、uh, de lente, hè? Dus,、uh, ja, Ja, de aardbeien zijn er. En,、uh, ja, dus ik, uh, je kunt dat zo, zo、hmm. groot maken en zo klein als je wil. Je kunt bijvoorbeeld、uh, op moederdag zou je aardbeien in chocola kunnen dopen, e e n s m、hmm. o l t e chocola.、Ja, ja. Een heel eenvoudig klein receptje.

Hmm. Maar ik denk dat moeder het erg lekker vindt. Want de meeste vertel, vrouwen zijn vol vertel, op chocola. Ja, ik vertel. We zijn nu.、Uh, <laughs> chocola is verbonden met vrouwen, hè? Dat,、uh, ja. Je dat niet... <laughs> en met homo's. Maar goed. <laughs> oh ja, oké.、Oh, ja,、hey. <laughs> ja dat had ik had n o g niet zo gekeken, maar goed, het kan heel l e e r zijn.

Maar misschien ook nog wel met andere mensen. Ja, tuurlijk. En,、uh, maar goed, als je dus, ja, ik, ik kan nu wel een recept geven, maar het is eigenlijk al bijna een kort dag. Hè, omdat we、uh, nu nog、uh, allemaal in huis moeten hebben. Alhoewel heel veel supermarkten tegenwoordig、uh, zijn open. al open zijn. Nou, in ga in、programma. gang, ga gewoon in gang, we zien wel. En, nou, dus nodig voor dit recept t h e is een soort van、uh, aardbeientaart.

Ziet er ook heel leuk uit: een soort vorm, een soort flyvorm fly met uh, aardbeien uh, bovenop met room. En、uh, daarvoor is nodig: 250 gram bloem,、uh -huh. 175 gram boter,、uh -huh. koud in blokjes,、uh -huh. 175 gram suiker of een andere suikervervanging,、uh -huh. 400 gram roomkaas,、uh, 1 achtste liter room.

400 gram aardbeien, schoongemaakt en gehalveerd. Twee eetlepels per no. Ha, daar komt hij in.、Oh, Lekker,、uh, per no.、Ja. Je zou het ook nog als ontbijt kunnen nemen.、Ja, handje punt.、Ja. Je knipt een handje c i t r o e n m e l i s s e als je dat bijvoorbeeld in de tuin hebt.、Uh, een, drup, nou, de bereidings... een, drup, een drupje citroen kan ook gewoon, hè? Ja, dat kan eigenlijk ook. En,、ja. en misschien heb je ook al een soort van.

Olietje met de munt smaak of zo.、Ja, dat kan ook、okay. nog. Bovendien, d in de perno zit volgens mij ook.、Uh, nee, dat is a n a i s geloof ik, hè, wat erin zit. Misschien munt. Maar.、Okay. Uh, doe de bloem, de boter, munt en de suiker bij elkaar en kneed dit tot een deeg.、Mm -hmm. Bekleed een in ingevette ronde taartvorm ermee. Leg, het,、uh, leg een stuk aluminiumfolie op het deeg en schep daar ongekookte rijst of bodem in. Dat、mm -hmm. is dus om even die uitholling te krijgen. Pak、mm -hmm.

Taart blind gedurende een half uur op 200 graden. Haal de vulling eruit, dus die bovenkant met die uh, aluminiumfolie, uh -huh. en bak hem nog eens een kwartier op 180 graden. Laat de taart afkoelen. Klop de slagroom stijf met de overgebleven suiker en、uh -huh. roer dit met de canot door de roomkaas.、Uh -huh. Schep het mengsel in de taartbodem, leg de aardbeien erop en bestrooi het met c i t r o e n m e l i s s e

En dat is het recept. En dan die aardbeien, daar h k ook zeker v a Heerlijk, ja. heerlijk, ja. heerlijk, heerlijk. Ik, als, ge、uh, ik, ik, geni uh, ik geniet ervan. <laughs> ja, precies. Maar ik,、uh, ik, heb, ik heb zelf die ingrediënten niet allemaal in huis op dit moment. Maar goed, <laughs> sommige mensen zijn z u l k k o o k s t e r r e n die hebben alles in huis staan en die kunnen meteen dit maken. En anders is er maar, volgend jaar weer een moederdag, dan kunnen ze het dan、uh... Precies. En, dan misschien kan je het morgenvroeg nog maken en dan kan je het morgenmiddag.

Eten. Zo is dat. Zo nou,、ik. het wekelijkse recept van Bibep. Ja, <laughs> dankjewel. En,、uh, ik wil iedereen hartelijk groeten, natuurlijk, weer vanuit、uh, Deventer, mijn standplaats.、Mm -hmm. En、uh, nou, tot de、uh, volgende bij je verder. Je, ben, je、ja. bent nog niet weg, hoor. <laughs> je、oh, bent niet nog niet van me、okay. af. <laughs> hey, Bibep, <laughs> <young. laughs> wat vond je van de uitzending? Ja.

Ik vind het hartstikke leuk. Ik had zelf eventjes, d a n moet ik nog、uh, even terugkomen.、Uh, had ik niet veel tijd om、uh, op te letten, want、uh, er was iemand van Radio Marlijn die wilde heel graag op de Ridder Chat komen.、Mm -hmm. Maar dat lukte niet. En die hebben dus geprobeerd om、uh, daar naartoe te, te praten, zeg maar via de chats、mm -hmm. of de dingen van、uh, Facebook.、Mm -hmm. Maar dat lukte dus niet. En dat is toch wat onduidelijk, is dat, dat het、uh, mm -hmm. programma、mm -hmm. d o w n l o a d e n en.

Daar moet je dan wel bekend mee zijn. En,、hmm. uh, nou, ik, ik ik had, ik misschien had, wel.、Ja? Oh, sorry, ik had begrepen van CPR, degene die de site runt, dat d a t allemaal、uh, vernieuwd gaat worden. Zodat het allemaal makkelijker bereikbaar is. Nou, dat zou echt heel mooi zijn. CPR, daar、uh, zou ik je erg hartelijk v e r danken. Ja, s a n t het is een hele nieuwe site.

Het is Jammer als mensen.、Uh, we、ja. zetten nu steeds berichten ook op Radio Melijn over Ridder Radio. Ja, dat en, weet ik. Ja, dat moet... moet even gezegd worden dat Radio Melijn ook reclame maakt. Tussen haakjes. Voor Ridder r a d a t is natuurlijk niet echt reclame, want het is gewoon elkaar steunen.、Hè? Zo moet je dat zien. Ja. Maar、uh, jij doet dat ook weer voor ons. Dus we、ja. connecten dat een beetje aan elkaar. We helpen elkaar. En dat heeft niets met reclame te maken, maar gewoon el ervoor elkaar zijn.、Toch? Ja.

Nou ja, en、uh, de Ustream, dus dat wordt wel duidelijk, denk ik. Daar zijn ook wat dingetjes met chat die、uh, nog niet, niet helemaal duidelijk zijn. Maar dat komt ook wel, denk ik, hè, in de loop van.、Uh... Ik, ik neem aan dat、uh, de Ustream、uh, verbeterd gaat worden of we vinden iets anders. Of... Maar ik heb begrepen dat、uh, CPR een manier had gevonden om de reclame eruit te filteren. En dan, kunnen we via... dan hoef ik geen andere links meer te geven. Het is een gedoe allemaal.

Dan gaan we gewoon helemaal、ja. via www.ridderadio.com en dan zijn we er van de hele ellende af. Dus Ja, het is niet zo moeilijk als je dat wat vaker gedaan hebt, maar als iemand het nog nooit、uh, die pagina's bezocht、ja. heeft, dan is dat toch nog、uh, onbekend, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk wat.、Uh, wil jij nog iets zeggen? Ja, ik wil je bedanken. Gewoon voor de、ja. bijdrage en ook dat, dat, ik die,、uh, dat ik toch dankzij jou.、Uh,

Uit heb kunnen zenden, ondanks dat ik geen PC had. Nogmaals,、uh, dat vind ik wel heel fijn. Jij、ja, durft wel, hè? <laughs> <laughs> ja, oké.、Okay. Maar、uh, jij ook bedankt voor je mooie uitzending. En,、uh, nou, tot volgende keer zou ik zeggen. En iedereen,、uh, tot volgende keer. Oké,、okay, dankjewel. Tot volgende week. Oké,、okay, dankjewel, b i e b

o Oké.、Okay. Doei. Dat i liefst van mij. Hoi. Doei. a Dat was b i e b e p dames en heren. We gaan lekker even nog wat luisteren naar muziek. Ja, dames en heren, we hebben een nieuwe link. Kijkt u allen op.、Uh, op r e d r a d i o c o m de chat.

Als het goed is,、uh, hebben we daar nu een、uh, directe link voor het beeld. Hij werkt hier niet helemaal, maar dat gaat vastkomen. Ik heb er goede spiegelen over. We gaan even lekker naar muziek well, luisteren. Ze z a a r e w e n n e t m e r n a a r p u t t e r e ze h t e l e n

She does a dance, and when she starts by the river Nile, the boys all take their old sweethearts and throw them to the crocodile. And every sheik in the audience jumps up to offer her love intent. So how they love Egyptian Ella.

Een speciale hup voor onze lieve l i n

Dames en heren, u bent afgestemd op www.ridderradio.com

Ja, dames en heren, ik zou zeggen: hartelijk welkom op www.ridderadio.com. Ja, Team From Exodus, ja. Luister allemaal goed naar CPR.

De operator van www.rederadio.com. U luistert naar Studio Beeldstraat: met royalty-free music. Ja,、yeah. en in deze studio mag w e l gerookt worden. Voor alle fatsoenrakkers.

Of kijkers, kijk eens aan. Hallo. <laughs> Dit is leuk. <live. laughs>

Dames en heren,、uh, het laatste kwartiertje gaat alweer in. We gaan wel door, even nog op Ustream. Afhankelijk van hoe,、uh, hoeveel luisteraars er zitten, misschien nog een 10 minuten of 20 minuten.

Het is hier heel warm, Joost. Warm is het hier. Lekker Amerikaans, hè? The American Way. Thirteen viewers on this moment, yeah.、And、a n e Little petty i walls.、A、little walls. Petty i walls.

We hebben schijnt aan de hele handel. We doen gewoon waar we lekker zelfzin in hebben. Ik heb gisteren gesprek gehad met iemand. Naam doet er niet toe. En die vertelde mij: van... Ja, maar als je nou gaat werken en zo. Het gaat alleen maar over geld verdienen. En, wat is het plezier nou in je leven wat je hebt? Is dat dan ook belangrijk?

En daar had die、uh, persoon gelijk in. Want plezier in je leven is zeldzaam. Even voor de luisteraars, e n de kijkers. <laughs> is die dat w i b l i j h e e nog even een sigaar r a gaat roken?、En、we hebben 13 kijkers inmiddels. Yes. En we hebben in totaal 93 verschillende kijkers gehad vanavond, dames en heren. En die komen allemaal af van.

w w w r i d d e r r a d i o c o m Kun je nagaan wat voor impact dat heeft, hè? w w w r i d d e r r a d i o c o m Studio Beeld staat r hier hartstikke leuk En zo, k i je k j kunt wel zeggen van、uh, Ja, het aantal kijkers is niet belangrijk, maar dat vind ik dus wel, of het aantal luisteraars, want, waarom? Je hebt een boodschap En die boodschap wil je het liefst, natuurlijk hebben dat zoveel mogelijk mensen die luisteren En die boodschap luidt, is dat je

j Een b t een vrij mens, een vrij mens, je hebt、er、niemand iets af te leggen aan verantwoording. En als je wilt veranderen, dan doe je dat alleen maar voor jezelf. En dan kun je de psychologie toepassen. En als je de psychologie toepast, niet de psychologie, maar de s psychologie van wil onderrinden, dan kom je erachter dat je eigenlijk gewoon een heel goed mens bent. En dat het vaak toch al、uh, gezeur is om een hoop mensen te horen.

Dubieuze muziek vanavond, dames en heren. Ja, maakt niet uit. Als we maar plezier hebben. Ja, we gaan naar Trias l a Panchos. Heerlijke muziek. vind ik geweldige muziek, dit.、Ik、denk daar nou eens bij. Een warm zonnetje: een bakbonnetje of een strand. Een wijntje.

Een sigaretje. Geweldig、oh, dit. Heerlijk. Ik ga even heel vlug een sanitaire stap maken. Ik ben dus、er、alweer.

Obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí. Amor es el pan de la vida.

It's the cup of t divine. Amor is a sincere, it o b s e s i o n s the soul.

オブセショナドコントリオイエーモンドエ g ティゴディミフェネシー。

オブセショナル・オいレ・ポ・ラ・モ・ケ・ a m e n d t weer h e r i e muziek. Of n i e Ja, dat d a ik ook. a m a a e e n applaus g e v e n i maar e s aan. Ja, ja. We loopt op het einde, d a s en e

ブラウン、明日は。

フリーミ m、うん、ージッ e のジャマンド。

It developed through the 90s and past the edge of the millennium. And in the 2000s, it has finally reached its maturity of impeccable genuineness. The ultimate stage of flawless perfection.

is ーイ www.Rideradio.com Dames en heren! www.Rideradio.com Voor al uw goede muziek! www.Rideradio.com Voor uw kwaliteitsuitzendingen elke dag weer. Elke avond weer.www.Rideradio.com voor uw kwaliteitsuitzendingen.

Lichte pijloep Sorry, bijlaar. Komt goed, volgende week zijn we er weer. Tenzij.

Uh, b i j l a als je straks nog in de uitzending w i l kan dat nog wel. Want we gaan straks nog even door op Ustream, denk ik kwartiertje. Dan doen we daar gewoon e v e n een live uitzending. Oké,、okay, is dat goed?、Ja.

Bedanken vanavond.、Um, in ieder geval van wie we weten wie er online is:、um, CPR, d r e a d r e d Anna,、uh, Bas, b i n a r Tibet, TikTech, u n o r r a c Floris, Fus, Joost, Kim, Linda, Roos, Sunset, Zem, Renate. Ja, en dan nog、uh, een stuk of vijf op Ustream en dan nog.

93 total views、uh, vandaag, dames en heren. Afzonderlijke IP-adressen, jawel. Dus potentie is er. Dank je, Druid.

Dames en heren, we zijn weer aan het eind, bijna aan het komen van Studio Beeldstraat op www.ridderadio.com. Dank u wel. We gaan、uh, zo meteen slapen. Ja, maar toch nog even dat mooie liedje.

ダダダダダダダダダダダダダダ

Ik hoor net dat het Bieb wel een、uh, glas lijn l a a t vallen. Dus, m o e d e n d a g 2012 is Ivar. Als u nou、um, zegt ik w i l de uitzending verder zien, dan komt u gewoon op uh, Ustream. Uh, binnenkort、um, hebben we alles op r i d r a d i o c o m op orde. En dan、uh, kunt u ongestoord, van zonder enige ja, ja, laten we zeggen,、um, reclames kijken.

l a s t o g bedankt voor het mooie plaatje, trouwens, cd-plaatjes. En ik zal er binnenkort een fysiek plaatje van maken voor jou.、Oeps.

うん。Ja, dames: へえ、dat vind ik dus ook. Dat is al een a p l a u s 輪 Né, dames: へえ、we gaan、uh, slapen.

Tenminste, een aantal mensen.、Um, wij gaan nog even door op ustream.com.、Uh, Studio Wildstraat met een streepje ertussen. U hebt het al gezien op de chat. En daarna gaan we dus echt slapen.、Um, ik wil de operators even bedanken.、Um, de radio gaat nu slapen.

どっか行くぞ。

and に e l t から、楽しみにしてるから、楽しみにしてるから、楽しみにしてるか a 楽しみに h てるから、楽しみにしてるから、楽しみにしてるから、e l t にしてるから、

Tot ziens, lieve Radio!